1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sri Lanka zijn bijna 1800 Tamil-tijgers vrijgelaten uit de gevangenis. Ze hadden ruim twee jaar vastgezeten. De rebellen hadden zich in 2009 overgegeven... na een gewapende strijd met regeringstroepen. Ze hebben taallessen gekregen... en zijn voorbereid op reïntegratie in de maatschappij. De strijd tussen het leger en de Tamil-tijgers duurde 25 jaar. Daarbij zijn tienduizenden mensen om het leven gekomen. Westerse landen dringen bij Sri Lanka aan op onderzoek naar oorlogsmisdaden. De antivirussoftware van Microsoft heeft de internetbrowser van concurrent Google, Chrome, een paar uur gezien als virus. Na een update de afgelopen dag dacht de software dat Chrome een virus was dat probeerde bankgegevens van gebruikers te achterhalen. Het programma werd geblokkeerd en in sommige gevallen zelfs van de computer verwijderd. Microsoft heeft het probleem inmiddels verholpen met een nieuwe versie van de antivirussoftware. Ongeveer 3000 Google Chrome gebruikers hadden last van het probleem. Radiostation Kink FM bestaat niet meer. Op de 16e verjaardag is de stekker eruit gegaan. Het alternatieve pop- en rockstation heeft geen geld meer om verder te gaan. Als afscheid is de afgelopen dagen de Kink 1600 gedraaid. De lijst met de 1600 beste popsongs aller tijden werd samengesteld door luisteraars. Black van Pearl Jam was het laatste nummer dat op Kink FM te horen was. De nominaties voor de Gouden Televisering 2011 zijn bekend.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 Het weer vannacht vrij helder en kans op mist, minima rond 10 graden. Overdag opnieuw zonnig, mogelijk met tot sluierbewolking. Het wordt 21 tot 25 graden. Zondag ongeveer hetzelfde. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Een wegafsluiting op de N352, Urk richting Vollenhoven. Daar is tussen Ens en Krachenburg de weg in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk. Dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, welkom terug bij Casa Luna. We zijn er nog een uur en uh, naast mij zit je Kamphuis. Die is blijven zitten, die blijft tot twee uur hier. En daar ben ik heel blij mee, want uh, hij was ook het eerste uur. En toen hebben we gesproken over zijn boek Verdwaald in alle vragen. Ik heb helemaal niet gezegd wie het uitgegeven heeft. Dat weet je uit je hoofd. Ik moet Uitgeverij even... van Praag. En, uh, nou ja, die, koffer, die, die omslag is heel mooi. Groen en rood. Dus daar moet u maar op letten in de winkel. Um, een zoektocht naar de zelfdoding van mijn broer. Uh, ja, in het verlengde van dat gesprek wil ik het graag met u hebben over um, het omgaan met de dood van een dierbare. Hoe is dat? Uh, want iedereen, iedereen kent het bij iedereen. Iedereen heeft mensen verloren in zijn of haar leven. Maar hoe bent u omgegaan met de dood van een dierbare? Heeft u iets speciaals ondernomen om dat overlijden te verwerken? En wat was dat dan? Heeft dat geholpen? U kunt ons bellen op 0800 1121 0800 1121. Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna.ncrv.nl. En twitteren kan naar hashtag Casaluna. En ik heb gezien dat er al wat binnen is gekomen. Oh ja, uh, Sapdesigns die heeft, uh, die science, die heeft uh, getwitterd. Mooi onderwerp in de tweede uur van... Oh, ja, nee, die bedoel ik trouwens niet. Het is wel leuk dat ze dat zegt. Ze vinden het een mooi uh, onderwerp in Casaluna. <laughs> maar ik bedoelde die andere... Uh, want daar wordt nog even het telefoonnummer Het is wel aardig dat mensen dat ook doorgeven trouwens. Maar uh, ik bedoelde Zorretje, die schrijft... dit is een onderwerp dat verdriet geeft. De mensen die in mijn leven zijn overleden... bewaar ik in mijn hart en ik denk aan ze. Um, ik weet niet of... nou, er is de regisseur aan de telefoon. Dan kan ik mooi nog even met jou al... Uh, een paar dingen nog die, die ik net niet kon vragen... die kan ik nu mooi nog even stellen. Want waarom heet het eigenlijk Verdwaald in alle vragen? Dat boek van jou... <tus> Nou, want het gaat, dat heb ik nu even vergeten te zeggen. Het gaat over uh, de zelfdoding van jouw boer in 2008. Augustus 2008. Ernst, ja. Ja. Uh, in alle vragen. Ja, uh, hij was verdwaald in alle vragen. Want uh, ja, hij, hij, hij zocht, kon geen uitweg meer vinden in het leven. En de nabestaanden uh, onder wie ik... Uh, ja, wij waren ook verdwaald in alle vragen. Want wij wisten uh, niet zo goed hoe we ermee om moesten gaan. En uh, ja, hadden heel veel vragen. Maar uiteindelijk, het is eigenlijk een... Uh, een tekst die hij verwerkt heeft in een van zijn uh, kunstwerken. En um, zijn kunstwerken bestonden uit dingen die hij bij het oud vuil uh, <kijkt> vond. En dat verwerkte hij dan in zijn kunstwerken. En in een van die kunstwerken heeft hij op een papiertje... ik weet ook niet waarom, op een papiertje geschreven... verdwaald in alle vragen, verzamel ik de restjes paradijs. En dat is natuurlijk heel mooi, want ja, dat verzamelen... dat, dat, dat vuil eigenlijk wat wij weggooien. En daar maakte hij dan weer... Uh, restjes uh, paradijs uh, van. Ja. Wat, wat, want hoe ziet dat eruit? In, in, in, of, op ja, hij heeft meerdere dingen op... gemaakt hoor, maar het, het zijn eigenlijk collages. Hij noemt het wel uh, uh, kijkkistjes of kijkkastjes. En uh, ja, dit, dit is eigenlijk een soort, een soort kastje met daarin. Uh, vertelt hij een verhaal. En dat kan zijn met een, een foto. Of een uh, iets uit een tijdschrift, maar ook een. Uh, ik ben wel eens een van mijn oude speelgoedautootjes, uh, een van mijn plastic speelgoedautootjes was er ineens in verwerkt. Oh ja. ging, ging ik naar het gestampt of uh, gewoon, nee nee nee, nee zo, dat was het dan inge die, die auto had dan blijkbaar een functie uh, in het verhaal wat hij wilde vertellen in die collage. Ja. Was hij was het een populaire kunstenaar. Uh, zeker uh, in Leiden en omgeving, maar ook uh, eind jaren negentig uh, ja, heeft hij wel hele mooie dingen gedaan. En uh, het stedelijk uh, museum De Lakenhal heeft ook het werk wat in het boek is afgebeeld uh, aangekocht. En toen, toen had hij eigenlijk wel zijn sterke, uh, terwijl de composities waren uh, mooi, uh, origineel, gedurfd. Veel, uh, heel veel nostalgie zat erin. Hij had altijd wel een hang naar vroeger... Uh, oude plaatjes van, van uh, verpleegster zeg maar... uit stripboeken, uh, die had hij naar nou uitgeknipt. Het zat dan ook weer uh, erin verwerkt. Maria-afbeeldingen... Uh, veel dingen van vroeger. Hij hing zo'n oud Coca-Cola flesje. weet je, Dat vond hij ook mooi. Hij heeft een keer voor mijn opa een, een, een collage gemaakt. Uh, daar zat ook zo n, zo n echt zo'n oud Coca-Cola flesje uh, in verwerkt. Want mijn opa, die, uh, wij stonden daar vaak op een camping. En dan keken we met z'n allen één van de acht uh, op zaterdag aan. Want in het weekend waren we dan met het gezin daar uh, op die camping. En dan het, het spannende was als mijn opa dan de kelder, uh, uh, in de kelder afdaalde. En daar dan echt zo'n zo Coca-Cola flesje ja. nog met zo'n lang... ja. Ik kan wel even zeggen, Pepsi en uh, voor de reclame. Ja, het maar goed, het was met die mooie lange halzen. En dan hadden we oh, we krijgen hier echt de cola van opa. En dus daarom had hij toen uh, dat, dat flesje ook in dat kunstwerk van mijn opa uh, gewerkt. Ja. Echt rijk werd hij er niet van, hè? Van nee, nee nou, op een gegeven moment uh, verdien hij er wel goed aan. Alexander Pechtold heeft het, trouwens ook, ja. dat ook een mooi verhaal. Die heeft voorwoord geschreven, waarvoor dank, uh, nogmaals bij deze. Maar die um, was natuurlijk wethouder van uh, cultuur uh, in Leiden op een gegeven moment... En had dus te maken met de kunstwereld. En daardoor leerde hij mijn broer uh, kennen die in Leiden woonde. En uh... Ja, die, die heeft op een gegeven moment ook een aantal kunstwerken van hem aangekocht. En uh, een van die werken hing in, uh, op zijn ministerskamer in uh, Leiden toen hij, uh, uh, in Den Haag. Toen hij in de kabinet Balken en de drie, volgens mij. En toen dat viel, toen, ja, toen had hij zoiets van... Ja, dat kunstwerk neem ik niet mee. En toen heeft hij het eigenlijk weer terug laten brengen naar Leiden. Naar, een, uh, naar, naar het gemeentehuis. En op de herdenking heeft hij het toen weer teruggegeven aan de familie. Dus, het, dus het waren er waren daar ook wel prominenten die zijn kunst heel mooi vonden. Pechot heeft... Uh, ja, thuis ook een aantal uh, kunstwerken <laughs> van mijn broer hangen. Ja, ik, ik las het ergens boven in het huis, geloof ik. <laughs> um, jij schrijft in, in de inleiding, misschien kan dit boek troost bieden. Hè? Want de vraag die wij stellen aan onze luisteraars is... hoe, ben je omgegaan met, uh, of, ja, hoe bent u omgegaan met, met de dood van een dierbare? Nou, jij bent eigenlijk op zoek gegaan naar die dierbare. Je, je hebt hem beter leren kennen. Je hebt er een boek over geschreven over je broer Ernst. En da dan zeg je dan in de inleiding, misschien kan dit boek... Troost bieden of zorgt het ervoor dat iemand die in problemen zit hulp gaat zoeken? Misschien zal het. Uh, zet, zet het aan tot betere preventie of draagt het bij tot meer begrip voor een zelfgekozen dood. Waar, waar hoop je vooral op? Um, nou, vooral dat mensen eerder hulp gaan zoeken, dat, dat, dat, dat, dat merk je toch aan, aan, aan alles eigenlijk. Alle interviews, maar ook uh, interviews met deskundigen. Dat um, er toch heel weinig mensen, uh, ja, meer dan 50 procent... komt niet eens in de hulpverlening terecht. Dus daar is een grote uh, slag te maken. Ja. Dus ik hoop dat mensen die dit lezen... of mensen uit de omgeving van iemand die, die uh, psychische problemen heeft... dat die dat eerder herkent en dan diegene daarop aanspreekt. Of iemand die het zelf uh, doormaakt... en dan in een goede periode misschien dit boek leest... en denkt van ja... Uh, ik moet er toch mee naar buiten, want dat is eigenlijk uh, het beste. Ja. Huisartsen misschien die het lezen of, of mensen uit die wereld... die denken van, oh ja, ik had laatst ook iemand... dan uh, had ik misschien toch beter even kunnen doorverwijzen. Nou ja, allemaal, dat, dat, dat bestaat. Uh, ook die hele, uh, die hele, die hele schakel, schakel hè, van, van de hele keten eigenlijk van zorg... dat is ook helemaal nog niet goed op elkaar afgesteld. Daar zijn ze nu al een paar jaar bezig met een richtlijn te schrijven. Dat duurt eigenlijk al best wel lang. Want dat, dat loopt helemaal niet in elkaar over. Je bedoelt, de, de huisarts? en de... de huisarts die het dan weer doorvrijst. Of ook als iemand uh, met een poging in het ziekenhuis is beland. Dat is helemaal niet logisch dat dan als diegene ontslagen wordt... dat de huisarts dan weer ingelicht wordt van... hé, hey, we hadden hier iemand. Oh nee? Nee, dat, dat bestaat helemaal niet. De, de... Ja, misschien incidenteel dat dat wel gedaan wordt... door een oplettende iemand uit zo'n ziekenhuis. Maar de, de, al die schakels, dat, dat, dat, dat wordt nu voor het eerst pas beschreven... hoe je dat... Dat wordt nu voorzichtig komt dat op gang. Ja, we gaan bijna naar de bellers. Maar ik wil nog één, één ding van jou weten. Want, uh, want jouw boer Ernst is wel uh, 12 jaar heeft hij, geloof ik, in de hulpverlening uh, gezeten, zei je net. Heb, heb je vrede eigenlijk met zijn dood? Of de, denk je dat het zou het beter geweest zijn als hij nu nog geleefd had? Of, ja. of is het wel? Ja, denk ik wel. Ook voor hem? Ja, nou, het, het moeilijke is dat je vaar, dat als ik daar dan over heb, dan zie ik. Uh, dan verwar, verwar ik de gezonde ernst met de zieke ernst. Weet je? Ik denk dan van ja, als hij nu nog geweest was, als, als gezond iemand. Dan, dan zou dat heel fijn zijn geweest. Maar voor hem is het natuurlijk wel heel zwaar ook uh, zelf geweest, denk ik. Dus als, als hij een aantal dingen wel had gedaan... dus uh, van de drugs afgebleven, uh, in een kliniek had afgekikt... hij was nog niet uitbehandeld in, in mijn uh, optiek. Uh, hij draaide dag en de nacht om, hij slikte zijn pillen niet... Uh, zijn medicijnen niet goed. Dus als hij dat allemaal wel gedaan had... wat er niet is gelukt, om welke reden dan ook dan denk ik dat, dat daar nog wel, uh, nog, ja, nog wel uh, rek in, in zou hebben gezeten. Dus geen vrede nog ermee? Ja, misschien is hem ook heel veel leed bespaard gebleven. Ja. Ik vind dat heel moeilijk hoor, om te beantwoorden. Ik bedoel, uh, ja, natuurlijk wil, uh, wil je liever niet dat, dat dit uh, gebeurt. Ik denk dat niemand dat wil. Nee. Maar ja, misschien, uh, wat ik al zei, heeft het hem wel... Uh, hem wel geholpen heeft hij nu, nu vrede en uh, rust. Eindelijk, want het was geen makkelijk leven natuurlijk. Goed, de bellers. Ik zeg nog even waar we het over hebben. Vannacht in Casaluna, hoe bent u omgegaan met de dood van een dierbare? Heeft u iets speciaals ondernomen uh, om, om dat overlijden te verwerken? En wat was dat dan? Heeft dat geholpen? U kunt ons bellen 0800-1121. 0800-1121. En u kunt uh, mailen naar NCR. Nee, Jawel, het ncv.nl staat hier fout. En u kunt twitteren naar uh, hashtag Casaluna. Dus even kijken, uh, Erik Beek nu aan de telefoon. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ik, uh, ja, ik was heel verbaasd uh, naar aanleiding van het eerste deel van de uitzending. Want ik had namelijk een overbuurman, uh, die heette Ernst Kamphuis. En uh, nou ja, goed, ik, uh, ik had hem een aantal jaar geleden nog gezien... In, uh, in Leiden, ik denk een jaar of vijf, zes geleden, kwam ik hem op straat tegen en heeft uh, nou, een leuk praatje gemaakt. En ik, ja, ik schrok er eigenlijk wel van dat, dat hij er niet meer is. En uh, ja, ik, heb toch, uh, ik was uh, 15, 16. hij was dan vier jaar ouder dan ik. Erik, Ja. met al je, ik zit hier ook nog. Ja. Ik ken jou nog. Oh, oké. Okay. Jij was toch de zoon van de tandarts? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja zie je wel. Dat, uh, ja, ik ken jou. Ik maar denk, jij, wist, jij wist het dus niet. Ik wist het niet. Nou, wat ik... vervelend dat je het dan nu zo moet horen. Nou ja, goed, ik, uh, ik wist wel dat hij een, een, een beetje een chaotisch leven had. Dat, dat maakte ik wel op uit die ontmoeting in Leiden. Maar hij was altijd bezig met, uh, met kunstzinnige dingen. En uh, nou, hij heeft me ook allemaal LP's uitgeleend. En we gingen samen roeien op de plas achter uh, bij ons. En uh, zwemmen. En we gingen naar het stekkie in Hazenzoude. En, uh, ja, Jeugdzaus. Ja, ik heb toch wel, uh, toch wel aardig wat uh, tijd met hem uh, doorgebracht. En hij heeft me ook wel wat dingen gegeven. Hij heeft uh, Uit die periode heeft hij me een uh, ja, soort boekwerkje gegeven... met allemaal collages erin en met hele grappige verhalen. En, nou ja, ik denk van uh, toch wel leuk om, uh, hè, uh, ondanks dat het een heel trieste eind heeft, zijn leven... toch wel leuk om dan dat nog even terug te koppelen naar, naar jou toe, hè? zijn broer... Uh, ja. Ja, ik, dit soort uh, gesprekken heb ik dus voor mijn boek uh, ook met, met mensen gevoerd die, die, die hem heel goed gekend hebben. En dat, dat heeft me heel goed gedaan. Dus ik vind het ook wel leuk dat je dit nu weer terughaalt. Want ik, ik weet dat jullie goed contact hadden en ook inderdaad dat, dat het uh, vooral leuk ook uh, was. En uh, ja, dat doet me goed om dat, uh, dat te horen. Ja, en het grappige is ook dat uh, nou ja, hij woonde daar in een huisje met een. Uh, ja. En tegenover die jullie. Trace, ja. ja. Die, die woont nu in Noorwegen trouwens. Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> ik kreeg nog wow. een heel lief mailtje van haar vandaag. Want ik had haar natuurlijk uitgenodigd voor de boekpresentatie. En het is ook wel grappig, want ik heb in het, uh, in het boek dit gedeelte ook beschreven... als zijn rustigste periode ja. uh, uit, uh, uit zijn leven. En daarachter heb ik geschreven, misschien wel te rustig. Want hij, ja, hij had toch die drang naar, naar, naar ja, seks, drugs and rock n roll. Ja. en rock'n'roll. Uh, en uiteindelijk is die relatie... Uh, ja, Is uitgegaan. Met name ook omdat hij het gevoel had dat hij al een bejaarde was. op zijn twintigste. Ja. En toen is hij dus naar, uh, weer naar Leiden verhuisd. Maar dat, ja, dat is wel grappig. Want jij hebt dus echt heel dicht op de, op de hele uh, mooie en gelukkige periode. eigenlijk uh, uit zijn leven gezeten. Ja, ja, ja, ja. ja. We woonden honderd meter uit elkaar. En ja. uh, ik was op een gegeven moment ook wel. Toch een beetje, uh, ja, ontdaan toen, uh, toen Trace en Ers uit elkaar gingen. En uh, ik heb eigenlijk nooit echt gevraagd uh, wat er nou precies was. Maar uh, ze waren uit elkaar. En, uh, ze hadden ook uh, buren die heten Jos en José. Ja. En, uh, ik ben uh, Facebook-vriend van uh, José geworden. Oh, okay. <laughs> ja, dus die José heeft het, ja, die heeft het hele proces ook van het schrijven van het boek ook nauw gevolgd. Uh, dat is ook wel, wel leuk. Goh. Grappig. Ja, of grappig. Wat, wat interessant dit. Uh. Dus ik wou je dit niet onthouden. En ik denk van, ik, uh, ik ga gewoon bellen. En uh, ja, ik ben zelf ook een dierbare verloren uh, een, een jaar of acht geleden. Uh, een jeugdvriend van me, waarmee ik uh, acht maanden door Zuid-Amerika heb gereisd. En ineens was hij er niet meer. En uh, ja, dat, uh, dat toch, het doet je wel wat als iemand in de buurt vlakbij je ineens er niet meer is... En, ja, of het dan uh, zelfmoord of een ernstige ziekte of wat dan ook is. Het is, het is in alle gevallen natuurlijk heel vervelend. Dus, uh, maar ik wou je hierbij dan ook uh, eigenlijk uh, ja, toezegging doen van als je het leuk vindt om ooit uh, nog over die periode wat uh, de, ja, gewoon de, de wat over te praten en zo, dan. Uh, dan, uh, dan ben ik beschikbaar. Ja, nou, uh, hartstikke leuk. Dat uh, moeten we eigenlijk maar doen. Want is uh, apart dat dit zo hier op de radio, ja. midden in de nacht, uh, dat wij weer tot elkaar komen, zeg maar. Het de soort adres onbekend begint het te ja. worden. Nou, het is heel raar, want ik reed naar huis en ik uh, had, ja, ik heb de radio vaak aanstaan. En ik, ik hoorde van, uh, op een gegeven moment, het verhaal, ja, het, ging, het, het was wel een duidelijk verhaal. Alleen... Ik kon het maar steeds niet plaatsen. En, uh, ik... Je had het begin gemist. Uh, ik had het begin gemist. Okay. Een klein en... stukje. En toen dacht ik van nou, ik, het, het zal toch niet waar zijn dat dat mijn ernst is. <laughs> huh? dat, uh, en ik heb dus, uh, ja, uh, het klinkt een beetje gek, maar ik heb even op Google de naam ingetypt en zag inderdaad dus dat hij er niet meer is. En uh, ik was toch wel even, even, ja, toch wel even ontdaan daarover. Uh, en vooral ook omdat wij uh, ja, gezamenlijk toch wel uh, hele leuke dingen gedaan hebben. En, Erik, even e e een ander ding. Want je vertelde net dat je een jaar of acht, zei, geloof ik, geleden een, een jeugdvriend verloren ja, hebt. Ja. Hoe, hoe ben jij met dat verlies omgegaan? Ja, het, is, het, het was een slag bij uh, heldere hemel. Of hoe noem je dat? Uh, het, het, was als een, het kwam zo onverwacht bij mij. Ja. Oh, die was ziek? Uh, nou, hij had, een, uh, hij had van kindstaf aan waarschijnlijk een, een bepaalde aandoening. En wij hebben een, nou, acht en een half maand samen door Zuid-Amerika gereisd. En we kennen elkaar vrij goed. Hij heet trouwens ook Erik. Dat is dan weer toevallig. <tie> en hij was, uh, hij was dus al jaren eigenlijk ziek. Zonder dat iemand het wist. Uh, alleen zijn moeder schijnt het geweten te hebben. En... Uh, ja, dat heeft hij heel erg gecamoufleerd. En wat had hij dan? Nou, hij had een leveraandoening die, uh, die niet uh, direct aan drank gerelateerd was. hoor, maar uh, Waar natuurlijk drank niet bij helpt als je dat hebt. Nee. Maar uh, ja, hij woonde in Costa Rica en had zijn uh, 12, 13 hectare met uh, biologische avocados en bananen geloof ik. En uh, ja, we hebben altijd, uh, iedere keer als we zagen... dan was het weer van, we waren op reis met z'n tweeën. En uh, ja, de, die ellendige dingen, daar had hij het nooit over gehad. Dus hij wist het waarschijnlijk wel. En uh, het schijnt ook dat als, je, als, als dat de doodsoorzaak is... dat het de laatste maanden heel pijnlijk zijn... Maar uh, ja, hij, uh, hij heeft toch uh, hij heeft wel alles voorbereid. Dat is dan wel weer gek. Van, dat hij zijn familie een uh, allemaal opdracht had gegeven. Van, nou, als er wat met me gebeurt, dan is dit het scenario. En ook uh, de mensen die in Nederland waren, zijn toen op het strand van Katwijk bij elkaar gekomen en hebben daar een soort, ja, bedevaartstocht gemaakt. En da daar elkaar. was jij ook bij? Ja, daar was ik ook bij. Maar ja. hoe heb jij dat verder een plekje gegeven? Ja, uh, het, het is, het is, je raakt een stuk van jezelf kwijt. Dat is het eigenlijk. Hè? Van mensen waar je mee goed kan vinden, herken je wat van jezelf in. Dat is vaak ook een basis. En je voelt dat je een stukje van jezelf ook kwijt bent. En, uh, maar het is, ik ben heel positief ingesteld. Dus ik heb zoiets van, ja, uh, heel vervelend dat het gebeurt... Uh, maar we gaan verder. Maar ja, je kan er ook niet eeuwig om gaan treuren. Maar je kan natuurlijk wel altijd de leuke momenten in herinnering brengen. En dat is natuurlijk ook zoveel mogelijk uh, dan doe. Ja. Dat, uh, dat je, als je dan toch met mensen erover hebt. dat je over, ook over die mooie momenten kan praten. Dat brengt toch iets moois terug van de persoon die er niet meer is. Ja. En uh, ja, wat ik ook zei: van, uh, hè, toen met Ernst was het dan zo van. Uh, ja, dat wij gewoon hele leuke dingen samen hebben gedaan. Dus dat, ja, dat vind ik dan toch wel weer positief om dan, dan ja, daarover te hebben. En uh, ja, het uh, is, is, is toch heel raar. Vooral als het zo dichtbij is. Hè? Van, uh, een broer of een vriend waarmee je acht maanden ja. door Zuid-Amerika hebt gereisd. Het is toch iets... Het is niet zomaar een verkeersongeluk ver weg van... Oh, uh, ja, ik begrijp het. Ik ga je bedanken, Erik, voor het bellen. En ik jou ook. Ja, en dan wou ik nog even mijn nummer doorgeven en zo, maar dat kan wel even op. Ja, dat kunnen we ook trek, beter buiten de uitzending doen. Ja. Dat, uh, moet, uh, of, uh, heb je Facebook? Uh, ja, nou, ja. Nou, uh, Zo zoek, zoek hem even uh, op. Uh, nou, heb jij Facebook? Dan ja, wel ik ja, dat we niet. Ja, ja, ja daarom. Dus dat, uh, dat we hebben we ze ook gelinkt nou met Threes, nou. toch? Of, met die, <laughs> ja, ook gelinkt met ja. deze. Jij kunt ook linken met Trace. <laughs> Maar Ik ga ook met jullie linken. Het <laughs> wordt nog hartstikke gezellig. Nou, uh, uh, Erik, dank je wel. Bedankt. Ja, okay. Dag. Dank um, Ik zeg nog even waar wij het over hebben vannacht in Casa Luna. En dat is uh, de vraag, hoe, hoe bent u omgegaan met de dood van een dierbare... Uh, u kunt bellen 0800 1121 kazeluna als u wilt mailen. En hashtag Kazeluna als u wilt twitteren. Even kijken, er is een gemaild. Uh, beste Klaas, hoe ga je om met de dood van je geliefde partner? Als die vraag beantwoord kan worden, was het voor nabestaanden gemakkelijker. Mijn man is nu anderhalf jaar dood en ik heb het gevoel dat het verdriet nooit overgaat. Het gemis van je maatje... Uh, is heel erg. En, en weet je, wanneer je het niet meegemaakt hebt, dan kun je niet weten hoe het voelt en hoe erg het is. Overigens, wat een prachtig programma, Kaas Luna, Ik luister heel graag. Nou, dat is mooi om te horen. Veel succes met het programma van BEP. Goed, van Beb. Even kijken. Dan hebben we Erik. Oh, die hadden we net aan de telefoon. Dan uh, Jos. Uh, die zegt, Klaas, complimenten voor je gast. Nou, al ja. De eerlijkheid en openheid, warm en heel reëel. Het overlijden van mijn moeder vijf jaar geleden staat me nog erg uh, bij. Zij heeft de kunst verstaan om mij, zo, zonder dat ik daar ergen had... voor te bereiden op haar heen te gaan. Achteraf vallen de puzzelstukjes op zijn plaats... en begrijp ik precies wat zij bedoelde tijdens onze lange gesprekken. Ze heeft levenslessen gegeven waar ik mijn leven lang iets aan heb. Het, is, uh, het werkelijke afscheid was voor mij verschrikkelijk. Ik heb nog nooit zo gehuild. En kort daarna was ik intens blij. En nog, dat ze me toen zo dicht bij haar toeliet. Afscheid op deze manier is een verrijking gebleken. Een mooie nacht, gewenst door Jos. Wij hebben een beller en dat is Ton uit Amsterdam. Goedenacht. Ja, Ton Hulskamer. Hallo. Goedendag. Ik heb de radio uitgezet, want anders stoort dat misschien. Nee, dat, ja, dat is heel goed. Is heel goed. <laughs> Bedankt. Ja, het uh, onderwerp dat boeit mij nog altijd. Vroeg net uh, uw collega. Of de regisseur is dat, denk ik. Ja, precies. Um, ik heb geen ervaring, uh, gelukkig om het zo te zeggen. met. in de vrienden- of familiekring met mensen die zelfmoord hebben gepleegd. Um, maar ik mis wel een vriend van mij nog steeds. Die de Hardy met IE. Dat zei hij altijd zo mooi uh, met humor. Die is op 4 september 2000 overleden. Tegen een hartstilstand. Tijdens een cursus uh, leren nee zeggen. Dus dat was heel frappant. Leren nee zeggen? Uh, ja, bij het Instituut voor uh, Arbeidspsychologie. Uh, vlakbij de Nederlandse Bank. Hoe oud was hij? Hij was net uh, 55. En hij had die cursus na het werk. Want hij had een hele zware baan. Uh. Hij was vroeger maatschappelijk werker bij een uh, woningbouwvereniging. Daarvoor was hij automonteur nog geweest. Hij had allerlei dingen gedaan. Ik ken hem vanaf 1986. Uh, ik zat meteen op de HBO Maatschappelijk Werk. En ik zag hem wel uh, nou, één, twee keer per week. En we spraken elkaar bijna iedere dag. Ja. En we schaakten samen. Dus, uh, dat is echt een goede stil vriend. Hij stel mis, hem. Wat zei je? Oh, ja, ja, still ja, ik mis hem nog steeds. Ja. Ja. Ja, ja. En, en heb, heb je dat op de een of andere manier toch een plekje gegeven? Of, of is ja, dat... ja, ik heb een. Um, ik heb heel veel Verenigingen hier in huis, want hij uh, heeft hier veel en gedaan. En later heb ik dit huis gekocht en heeft hij niet meer meegemaakt dit huurhuis. En toen heb ik dat opnieuw verbouwd. Dus ik heb zeg maar nog um, een, een, van het oude lichtbad wat hij zeg maar gemetseld had, heb ik nog een stuk steen uh, bewaard uh, met een tegel uh, erop. Ik heb in de computerkamer heb ik een, uh, een T-shirt van hem uh, ingeleist uh, met een uh, grote glazen lijst met zwarte rand omheen, wat hij altijd aan had. En uh, schaakbord waar we altijd schaakten, zeg maar, samen, staat hij nog. En ik ga vaak naar Zorgvliet uh, begraafplaats. Mm -hmm. Ik ben daar 4 september ook geweest, de dag dat hij overleden was. En dat, ja, dat doet altijd goed uh, om daar te zijn. Wat vind je daar dan? Ja, ik, doe daar, ik drink daar een biertje dan bij het graf. <laughs> oh ja? uh, dat doen vrienden ook wel uh, bij het graf van mijn broer, inderdaad. Maar ja, waarom, waarom doe je dat dan? met wat voor gevoel zit je daar dan? Ja, het geeft me een soort rust. En ik heb het, uh, of dat nou paranormaal is of spiritueel, dat weet ik niet. Maar ik heb het een aantal keer gehad, er ligt een enorme grote kei op dat uh, graf. En daar staat ingegraveerd, uh, alles zal recht komen. Mm -hmm. Menecheren, dit is een spreuk en dat zei hij altijd uh, vroeger. En ik heb al een paar keer gehad, uh, vroeger ging ik wel vaker, ging ik wel eens per maand of zo probeerde ik wel te gaan. En dan pakte ik die steen zeg maar vast en dat gebeurde niet altijd en ik stond er ook niet bij stil van dat moet gebeuren maar soms kreeg je een ontzettende kracht of een soort uh, ja, elektrische ladingen door je heen uh, via die steen of via hem ik weet het niet maar dat was een heel mooi uh, gevoel en bleef In dat lang de vijf zes keer B bleef dat hangen dat gevoel ja dat, dat soort lading en daarna ging ik bij Boeddha zitten ik weet niet of je zorgvuldig kent die dat ik denk het wel mm -hmm. Er is er achteraan zo'n hele mooie vijver waar Boeddha aan het uh, einde staat, zeg maar, in een soort beeld. Dus het, het is gewoon een hele mooie omgeving ook. Uh. Dus dat, uh. maar, maar het frappante was dat zijn vriendin, die zat, had voor hem gekookt, die was net terug uit, uh, uit Colombia. En die zat op, uh, te wachten met eten. En hij is gewoon tijdens die cursus uh, dacht dat hij in slaap was gevallen. Hij was aan het snurken, maar uh, toen had hij al een fatale hartstilstand. Uh, ja, dat is een heel drama geweest. Ja, dat begrijp ik. Dus dat, uh, ja. Nee, maar ik heb vele dierbare herinneringen aan hem. En ik, uh, ik mis hem en het doet goed om naar die begraafplaats te gaan. En als ik dat, dat schilderij zie met dat ingelijste uh, t-shirt. Ja, dat zijn gewoon mooie, mooie herinneringen. Ja, ik snap het. Dankjewel voor het bellen, Tom Oké, okay, graag gedaan. Beste, doeg. Dag hoor. Um, we gaan uh, nog één bellen doen en daarna uh, denk ik even wat muziek. Maar die beller, die heet hij nou... Pliet? Er staat pliet, maar is het... Ja, pliet. Ik ja. heet echt zo. Oh. Maar u hoeft mijn voornaam niet te noemen, hoor. Oh. Ik hoef helemaal niet bekend te zijn. Ik heb het alleen al wel gedaan. En het okay, was ook op de radio. Het ook. Ja, dat is het zo. Het is best. Mevrouw, ga ik dan maar zeggen. Um, ik begrijp dat, dat u... een broer aan zelfmoord verloren heeft. Klopt dat? Ja. En toen was ik 21. Hij, een, hij 22. En mijn... Mijn ouders hadden daar ook verschil van mening over. Mijn moeder vond eigenlijk dat ze dat wel kon zeggen. Het was een problematische jongen. Heel begaafd, vreselijk begaafd, maar echt problematisch. En mijn moeder vond eigenlijk dat ze wel kon zeggen dat hij zelf wordt had gepleegd. En mijn vader wilde dat niet. Waardoor ik ook hun mond moest houden. Ja. Maar waarom wilden ze dat dan niet? Of waarom wilde uw vader dat dan niet? Ja, Schande, schaamte soort schaamte mislukt als ouder. Terwijl ze altijd vreselijk hebben gezorgd. Ook ze hebben hem, uh, zelfs op de middelbare school in, en we praten echt over die jaren uh, toen hij op de middelbare school zat. Ja. Over het eind jaar uh, uh, 60. Hè, dat ze hem al naar een psychiater stuurden. En hielp dat? Ja? In, dat hielp op is. dat moment? Nee, dat heeft nooit geholpen. Althans, nee. Ik denk het niet. Nee, ik bedoel... Hij heeft zelfmoord... Nee, oké. Okay, maar nee. misschien heeft het tijdelijk geholpen. Dat bedoelde ik eigenlijk. O oh ja, toen heeft dat wel tijdelijk geholpen, ja. Maar, ja. maar voor u was dat dus heel moeilijk... dat u er ook niet over mocht praten? Nee, ik mocht er ook niet over praten. En wat deed dat met u? Verschrikkelijk. En ik heb me daar niet aan gehouden. Ik weet heel zeker dat na een maand... ik kon dat niet bolwerken. Uh, en ik ben het wel gaan vertellen aan mijn vrienden. En ik, ik kon dat niet beleven. En hoe werd er gereageerd door de vrienden? Heel begripvol. Gewoon, ja, dat zoiets kan voorkomen. Dat zoiets bestaat. Die keek helemaal niet. Niet van God, wat, wat ontzettend iets raars. En ik heb toen ook tegen mijn ouders gezegd... Zo moeten jullie dat niet doen. En hebben ze dat uh, advies aangenomen? Opgevolgd? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. nee. En, en, en, daar was mijn vader denk ik dan toch overheersend in. Ja, want uw moeder ja. die, die heeft hem wel gevolgd. Mijn moeder vond wel. Ja, die vond gewoon zoiets moet je kunnen... Ja, tot tegen intieme vrienden moet je dat kunnen bespreken. En Mijn vader wilde dat niet. En mijn moeder heeft zich daar eigenlijk heel lang aan gehouden. En uh, ook de zelfmoord van mijn boer heeft tussen mijn ouders een ongelooflijk uh, verstoord huwelijk gegeven. En dat en niet, niet het goed het niet doet. niet over mogen praten, dat heeft alleen maar erg gemaakt. Ja. Maar wat, was uw vader dan misschien ook bang voor, voor vragen die ik natuurlijk ook gekregen heb? Van, uh, ja, denk je dat je het had kunnen voorkomen... Uh, uh, heeft, uh, heeft u wel genoeg opgelet op uw zoon? Uh, dat soort vragen krijg je dan natuurlijk wel als, als mensen dat, uh, dat weten. Nee, ik denk dat niet. Nee, dat niet eens. Maar het soort van... Uh, mijn vader was een gesloten man. In dat soort dingen. Uh, nee, ik denk dat niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het nooit eigenlijk heb. Hij heeft wel eens gezegd dat heb ik verkeerd gedaan. Da da dat heeft maar het... Heel veel later. D da dat het onbespreekbaar moest blijven? Ja. En uh, uh, werd er in huis, zeg maar, als jullie bij elkaar waren, wel over gesproken of ook niet? I Oef. Oef. Niet vaak. Uh... Nee, niet makkelijk. Nee. nee. Het werd niet verzwegen hoor, zoals het niet. Nee, maar er werd niet makkelijk over gesproken. Nee. En zeker niet met. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. De, denkt u nog vaak aan uw broer? Ik heb er jaren over gedroomd, gedroomd, gedroomd, gedroomd. Het grootste angstdromen. Wa waar was u bang voor dan? Omdat ik altijd droomde dat, hij, uh, dat het verkeerd ging, dat hij weer zelf moest plegen. Nee, dat het een hele moeilijke man was, jongen was. Hm. En nu? Nu droom ik er niet meer van. Maar het is een van de gelukkigste, allergelukkigste dingen in mijn leven. Ja, dat begrijp ik. Bedankt voor het bellen, mevrouw. En daarna overleed dus drie jaar later... Mijn man. Ik ben jong getrouwd en ik was 27, toen was ik weduwe. En toen startte een beetje die overheid heel plots aan een hart, stilstandsdags. Ja? En toen uh, plofte, uh, ja, nou ja, ik weet niet, de hele wereld in of zo ongeveer. Ja, dan ben je 27, en heb je al ja, heel, heel wat meegemaakt. 20. En godzijdank heb ik een huisarts gehad die echt zei: Het gaat niet goed met je. Jij moet werkelijk psychische hulp hebben. En die heeft u gekregen. En die heb ik gekregen. En ik zal heel zeggen: dat heeft mij zo ongelooflijk geholpen om de zelfmoord van mijn broer te verwerken, en de dood, de hele plotselinge dood van mijn man. Ja. En heeft ze daar zelf om gevraagd bij de huisarts? Of, of zag hij het wel gelijk? Nee, nee hij zag oh, dat, dat goed. het totaal niet goed ging. Oké. Okay. Totaal hm. niet goed. Die zei op een gegeven moment: Ik kan je niet meer helpen. Want ik kan allemaal kaboeien, spillen of weet ik van wat. Ja? Die zei: Ik kan je niet meer helpen en het gaat heel slecht met je. En dat moet je oplossen. En je moet echt, echt. En toen ik uh, in die psychische hulp kwam, die zei: God. Uh, toen zei ze nog, mevrouw, tegen de 28-jarige: <lacht> U heeft veel te veel misgemaakt. Ja. Ja, dat doe je ook niks aan En toen begon ik te begrijpen dat ik ook inderdaad binnen heden, uh, nou, toch een redelijk korte tijd veel te veel had meegemaakt. Ja, ik begrijp het. Mevrouw, ik ga uh, toch dit gesprek beëindigen, want er zijn nog meer bellen. Ja, uiteraard. Er zijn vast... Ik heb nog nooit in mijn leven eerder gedaan. Maar ik dacht werkelijk, ja, nu maar eens een keer wel. Ja, ik dank u zeer daarvoor. En uh, nou, uh, het beste ja, ook. En, uh, en ik hoop wellicht tot dat de volgende keer echt hele, hele veel mensen toch bereikt. Ja, dank ja. u wel. Dank u wel. Goeienacht. Uh, voordat we, uh, want we willen ook nog even wat muziek laten horen. En voordat we daar naartoe gaan, even een, een, een tweet van uh, Erik-Jan Hato. Die schrijft, na het overlijden van mijn partner... kwam ik het volgende citaat van Kierkegaard tegen en die schreef het ergste of, of zij nee schreef het ergste verdriet is het verdriet om de toekomst die niet meer komen gaat it used to be so nice it used to pay. Alba. Ja, postuumpesten. Ja, <laughs> Ernst vond ja. het helemaal niks. Vond het vreselijk, En, en, en oh, SOS, ja. hè? SOS. daar hebben we het vanavond over. Precies, ja, Hulp, je, Hulp zoeken. En jij vindt het wel heel mooi, hè, Alba? Ja, ach. Uh, en jij je bent al je kan bij, zeg ik nog maar even... de gast uh, was die in het eerste uur en is blijven zitten in het tweede uur. En dat allemaal aan de aanleiding uh, van het boek... verdwaald in alle vragen over ernst. Um, Rob aan de telefoon. Goeiedag. Goeiedag. Eh... Uh, ik heb even een opmerking over het onderdeel uh, verwerken. Ja. En hoe je ermee omgaat. En dat vertel ik dan iets aanschouwelijk. Uh, in de zin van toen mijn uh, schoonvader overleed. Toen hebben we, of de familie heeft besloten hem uh, thuis op te baren. En uh, ik heb gezien hoe de familie... En met name hoe zijn kleinkinderen... die toen twee, drie te hoog waren... ergens van, van drie tot zeven jaar of zo wat... drie stuks... daar prachtig mee omgingen. Wat deden ze dan? Uh, die gingen naar opa toe... die daar in de kist lag... en uh, die maakte tekeningen voor hem... en die legden ze ook weer in de kist... en die vertelden verhaaltjes tegen hem... En uh, dat was dus een, uh, een, een, een, een uh, ja, zeg maar, in het proces van verwerking uh, vond ik dat wonderbaarlijk. Ja. Omdat ik in mijn eigen jeugd, uh, zeg maar, uh, toen ik zelf die leeftijd had en bij het overlijden van mijn grootmoeder, daar gewoon werd weggehouden. Ja, maar dat is ook die tijd, denk ik. De, de, de, de kinderen moeten niks te maken hebben met, met de dood. Dat is slecht voor ze. Daar uh, moeten ze helemaal niks van hebben. Nou, deze kinderen, die gingen er... Ja, prachtig is het woord niet om in dit verband te gebruiken. Maar die gingen er heel goed mee om. Be begrepen ze? ze wat er dat aan een de hand was? Het is geweest van een, een soort, ja gewoon van de acceptatie. Opa is dood. Maar begrepen ze dat, denk je? Dat begrepen ze. En, en wat deed dat met de rest van de familie? Uh, verbijsterend toekijkend. Uh, blij dat het, uh, dat het zo was. En gewoon vragen beantwoorden. Waar gaat opa nu heen? Dat, nou. dat wisten jullie? Nee, dat wisten we niet. Ja, dat is maar welk, welk gezinsluit uh, uh, uh, het vragen. De ene is geloof ik, de andere niet. De, de bedoel, uh, um, maar dat maakt verder niet uit. Zij, zij zagen opa daar in de kist. Ze konden door elk moment van de dag heen. Uh, ze legden er tekeningen bij. Ze legden er spelletjes bij. Ze legden er een roos bij. Ze legden er een... Uh, en het was steeds weer, dag opa. En een uh, ding van, ja, je kunt kinderen dan wel op hele jonge leven, denk je van, ja, maar dat is toch niet goed voor zo'n kind om, om, om, om ze daar weg te houden. Nou, ik heb, ik heb alleen gezien dat het deze kinderen, en we zijn nu tien jaar verder, uh, daar hebben ze helemaal geen, uh, uh, uh, geen drama's meer overgehouden. Nee. Eerder hebben ze gewoon sneller verwerkt, dan opa er niet meer is. Ja. Ja, ik, uh, ik begrijp het. En, maar dit is, een soort, dit is eigenlijk een pleidooi... Uh, voor het thuis opbaren van uh, mensen die zijn overleden. Ja, dat heb ik bij... Uh, en kinderen erbij laten. Drie familieleden uh, die daarna zijn overleden ook gedaan. Ja. En dat heeft het... Er waren geen kleine kinderen in het spel. Um, alleen volwassenen. En familieleden. Maar dat heeft... Um, in, in mindere mate... dus zonder tekeningen. Maar... Um, dat heeft wel hetzelfde effect. Zelfs zo sterk, dat uh, verschillende familieleden van mij, toen mijn moeder overleed, en die ook thuis was op, opgebaat kwaad werden, dat ze daar niet van op de hoogte gesteld werden, uh, van, uh, van zo'n uitvaartmaneer of mevrouw, uh, van de mogelijkheid. Ja, ja. Want het is toch veel mooier om op die manier afscheid te kunnen nemen, dan aan een oude te moeten. ja. Ja, dat vind ik ook. En ik, ik denk werkelijk dat dat het begin is van een verwerkingsproces. Kijk, er is geen... Daarvoor heb ik helaas ervaring genoeg. Um, er is geen handboek voor rouwverwerking. Um, dat moet je allemaal je eigen plek geven. Op welke manier dan ook. Um, je kunt een heleboel boeken lezen... een heleboel herkenbare dingen... Uh, uh, zie je dan, maar er niks is er, er staat geen zin in van, van dat, dat je zegt: van nu heb ik het. En nu gaat het over. Nee. Maar? Ik, ik heb wel gezien dat het thuis uh, opbaren van overleden, dan maakt het natuurlijk niet uit aan waaraan ze overleden zijn. Uh, uw gasten. Heeft dan helaas een broer, die heeft, uh, heeft zijn eigen lood in handen genomen. Maar ook alsof iemand een ernstige ziekte gehad heeft... of plots of een hartstilstand heeft joh, overleden. Dat maakt allemaal niet uit. Uiteindelijk zitten we allemaal, uh, of de familie... En de, en de directe familie en omstanders zitten met het feit... Uh, er is iemand overleden en daar nemen we afscheid van. Ja, en dan zegt u thuis opbaren, dat werkt dan goed. En dat helpt dan misschien een beetje ik bij... Ik heb dat uit uh, vier, nu vier keer van nabij, heel nabij meegemaakt. Ja, en het heeft gewerkt. Ik, ik ga u ook bedanken voor het bellen. Prima. Ja? ja. Oké. Okay. Goeienacht, hè. Dag. Dag. Um, eens even kijken, want ik moet ook nog even zeggen, weer uh, voor de mensen die wat later ingeschakeld hebben, waar het over gaat. In dit tweede uur van KS Luna. De vraag is, hoe bent u omgegaan met de dood van een dierbare? Heeft u iets speciaals ondernomen om dat overlijden te verwerken? En wat was dat dan? Heeft het u geholpen? Als u wilt bellen, kan dat met 0800-1121. Ik zie dat er iemand aan de telefoon is, maar ik weet niet of wij die al in de uitzending kunnen halen. 0800-1121. Uh, mailen kan naar casaluna.ncrv.nl. casaluna.ncrv.nl. En twitteren naar hashtag kazaluna. En ik krijg een bericht door, maar ik kon het niet verstaan. Ja, die uh, komt nu? Nee, die komt, niet, die komt niet. Dan gaan we nog even naar... Je hebt nog wat muziek uitgekozen, hè, Alje? Ja. Wat, wat heb je nog meer meegenomen? Nou, ik zou het heel mooi vinden als uh, zing, vecht, huil, Bit, lach, werk en bewonder... zou gedraaid zou kunnen worden van Ramses Shafik. En waarom zou je het mooi vinden? Nou, al, mooi alleen al is. omdat het... Nee, nee, um, het was een, een singeltje dat Ernst had. En uh, eigenlijk de eerste kennismaking voor mij... Uh, met, met Ramse Chaffee. Hij had dat singeltje en hij had een eigen pick-up op zolder. En hij draaide dat nummer heel erg uh, hard. Dat, dat hoort echt bij, bij hem. En het heeft me ook geïnspireerd tot een rubriek bij Altijd Wat. Uh, het programma voor de NZV dat ik maak. Ja. Dat heb ik, die rubriek heb ik ontwikkeld. Zing, vecht, helpt, lachwerk en bewonder. Elke week pakken we iemand uh, en die portretteren we via één van die woorden. Dus eigenlijk leeft Ernst door... Uh, in, tenminste, zo zie ik het in die rubriek van Altijd Wat. En wisten ze dat bij Altijd Wat, dat het ook met hem te maken heeft? weten ze dat? Ja, volgens mij heb ik dat wel niet, niet aan iedereen verteld. Maar, maar wel aan een aantal. En eigenlijk... Achter, je bent dan met zo'n herdenkingen toen we de herdenking van Ernst aan het voorbereiden waren, uh, zijn we dit nummer eigenlijk vergeten? Heel raar. Uh, iedereen wil wat, zijn zoons wilden wat laten horen, uh, andere mensen wilden wat laten horen. En Eigenlijk is dit nummer ertussen doorgeschoten. En elke keer zeggen mijn zus, ik zei vanavond, vanmiddag tegen mijn zus, ik, ik dan ga dat nummer meenemen en ik hoop dat het gedraaid wordt. Dus hij zei zo, ah, dan kunnen we eindelijk iets rechtzetten. zetten. Nou, ja, bij deze. <laughs>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 Hoge rots moet nu weten, zo zijn we niet geboren.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 Om deze titel uit je hoofd te zeggen, maar ik heb toch even voor opgeschreven voor de zekerheid: Zing, zegt, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffi. Ook weer muziek meegenomen door Al Je Kamphuis. Uh, aan de telefoon nu Hans. Ja, toch? Want... Dacht ik, hallo, goeienacht. Ja, uh, nou vandaag is 1 oktober. Dat is voor mij een bijzondere dag. Want het is uh, drie jaar geleden dat ik met Jannie ben getrouwd. En zij is. Uh, uh, ...zomer van 2009 overleden aan een gevolg van borstkanker. De, dus nog niet eens een jaar nadat jullie getrouwd waren? Nee. nee. En was ze al ziek toen jullie trouwden? Ja. ja. Het was echt een bekroning van onze liefde. We wisten, niet, we wisten dat geen rooskleurig huwelijk uh, zou zijn in die zin. En geen ja. langdurig huwelijk dus? Ja. Nee. En... nee. En... Maar wel mooi. En is dat dan een dag om je te feliciteren? Of wat... wat... Nou, we hebben zelf toen, uh, voor onszelf was het wel zo van... ja, wij vieren het leven en de liefde. En dat doen we niet alleen samen. Dat doen we met mensen om ons heen die ons dierbaar zijn. En zo hebben we het wel gevierd, ja. Maar dat ja. moet een hele gekke dag geweest zijn, of niet? Aan de ja, ene kant heel, heel gelukkig. Ja. ja. En aan de andere kant verdrietig. Ja. Jazeker. is dus een hele dubbele dag geweest. Ja. En, en hoe wordt het vandaag... Uh, ja, ik heb er wel een beetje deze week wel meer dan andere, ja andere jaar tegenop gezien. Uh, uh, ja, wat ik altijd wil doen is een bijzonder uh, bloemstuk maken. Dat ga ik morgen ook weer doen. En, uh, en wat ga je daarmee doen? Dat breng ik dan bij de graf. En hoe ziet het eruit? Weet je het al? Nee, nee, nee. De uh, vrienden... Uh, of tenminste, daar kom ik al veel vaker. Bloemstukken maken mag daar gewoon in, in de zaak zelf, in de bloemwinkel. Dus daar is alles voor handen en daar kan ik gewoon wat maken. En wat betekent voor jou dat je dat zelf maakt dan? Is dat een meerwaarde? Ja. En wat dan? Leg eens uit hoe dat dan morgen gaat, als je daarmee bezig bent. Uh, ja, je maakt zelf iets voor haar. Dus het is ook, je geeft ook iets van je gevoel erin. Um. Welke bloem moet er per se in? De gerbera was onze trouwbloem, de rode en de witte ook. Maar ik vind de roze ook mooi. De lily. Want het eerste jaar, uh, dus, dus twee jaar geleden, toen had ik allemaal uh, uh, ja, de ik, ik een hele rozentocht gemaakt met rozenblaadjes vanaf het huis, uh, langs het stadhuis en en uh, kerk naar het graf toe. Hm. En ja, dat, dat was een heel symbolische wandeling. Ja. En daar geniet ik nog steeds ook weer van terug. Daar kwam ik dan zoveel symboliek in kwijt. Hoe, hoe is je overleden? gevolg van borstkanker. Ja, dat, dat, dat vertelde je, maar hoe, hoe was het? Je was bij haar? Ja. Nee, maar dat... Ja, ik, euh, ik vind het nog steeds moeilijk. Ik bedoel... Ik vind, ik vind het heel erg gek, want het uh, is best wel lang geweest dat zij uh, in die zin een terminaal patiënt was. Uh, dus, dus je kunt heel bewust afscheid nemen en naar dood toe le leven en dan denk je van je kun je erop voorbereiden. Uh, maar ik, ik weet wel, van, ja, ik heb, ik heb het zo bewust alles meegemaakt, maar uh, eigenlijk kan het niet. Dat, dat, dat, dat is al wat ik heb geleerd. En, en, en ook zo van je kunt je niet inleven en je kunt je niet voorstellen en je kunt. De dood is voor mij een veel groter raadsel geworden. Groter? Ja, veel groter. Waarom dan? Ik vind een, uh, je komt bij het geheimenis van het leven terecht. Het, uh... Maar dat was het altijd al? Dat was het altijd. Ik wil natuurlijk wel veel, uh, wel veel meer mensen gezien die gestorven waren, maar dit, uh... ja, ik snap het nog steeds niet, nee. Ik, en, het, voor mij blijft dat een raadsel nu. Ja. ja, en dat is groter geworden? Dat is groter geworden, ja. ja. En wat mis je het meest aan Jannie? Ja, haar warmte, haar lach. Haar lach? Haar nabijheid. Ja, het was, ja, het was fantastisch. <laughs> hoe, hoe, ja. was, hoe was haar lach? Ja, een schaterlach. Een aanstekelijke lach. Ja. Ja. Ze bracht vrolijkheid. Er kwam. En nou, nou is het, het is 1 oktober, drie jaar geleden zijn jullie getrouwd. Je gaat die, dat bloemstuk maken. Zijn er ja. ook, nog, ook, ook nog andere mensen bij betrokken vandaag? Ga je nog mensen ontmoeten? Nee, ik heb andere, andere jaren wel gedaan. Vorig jaar had ik, was, was, vond ik het eigenlijk heel mooi. De tentoonstelling van haar schilderijen. Die zag gemaakt gemaakt door aanleiding van de ziekte. En, uh, in, in een uh, gezondheidscentrum in de buurt. En dus op de dag van 1 oktober, onze trouwdag... alle vrienden en familie uitgenodigd. En dat was, een hele, ja, was, was heel bijzonder. Dat vond ik heel erg mooi. Ja. En um, ik heb nu niemand uitgenodigd. Maar de, de bloemenmeis, de vriendin van mij, van Jannie, die komt wel. Die noem ik altijd zo, want zij heeft de bloemen verzorgd... onze bruiloft en op... Uh, en op andere hoogtijdmomenten. Ja, het bloemenmeisje. Ja. ja. En jij gaat zelf een bloemstuk maken. Ik, ik wens je daar heel veel, uh, ja, wat moet ik zeggen, succes. Ja, ik vind dat je ontzettend mm -hmm. mooi over haar praat. Ja. Hou dat vast de komende jaren. Ja, dank je wel. Uh, ja, ik vind het ook leuk. Ik vind het ook mooi dat ik dat mag delen. Ja. Hij uh, vond het fijn om te horen. Het is, ook al is het geen, geen mooi verhaal, of tenminste geen prettig verhaal. Maar verhaal. ja... Maar dat is ook al wat ik, wat ik wel leer. Van liefde is, is ook pijnlijden. Dat is ook verdriet. Verdriet is ook een vorm van liefde. Ja. Dat is zeker. Ja. ja ik, ik kan er eigenlijk niet zo heel veel meer over. Ik weet sowieso even niet wat ik daar verder op zou moeten zeggen. Want het is heel mooi zoals je het zegt. Maar ik heb ook geen tijd meer, want het programma zit erop. Ja, nou, dus dank je wel. Dank je wel voor, voor het bellen en, en, en een goede dag. Ja, dank je wel. Bij Jannie. Dank je. Hans was dat. Ja. Ja, al, ja, ik geef even, even het antwoordapparaat inspreken. Dan kom ik straks nog even bij jou. Uh, want maandagnacht praat Lex Bolmeijen met pianist Reinbert de Leeuw. Uh, die staat aan de vooravond van vijf concerten met werk van Erik Satie. De Leeuw speelt de esoterische muziek van Satie... begeleid door bijzonder licht- en beeldontwerp van Arjen Klerks. Dit is de voicemail van Casa Luna.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 Dan kan ik nog even vertellen dat zometeen uh, nachtvlucht eraan komt. En dat begint met vluchten in het verleden gewoon weer. Hè? Ja, vorige week was even een uitzondering. Nora Romanesco, die zit hier al. En Aljokamphuis, die, die mag uh, naar bed bijna. Hè? Ik moet nog even naar huis rijden. Maar dat, dan, dan is het een hele enerverende dag geweest. Boekpresentatie, allemaal interviews, shownieuws, boulevard. NRC. En als kroon op deze dag, Luna. Ja, precies. Ja. Het was een mooie dag. Ja, die zijn ja, ja, er vergeten. Een van de mooiste dagen, denk ik. Van, uh... Mijn leven tot nu toe. Echt waar? Ja, ja heel bijzonder. En dan kwam de Quasaluna vooral, neem ik aan. Of, of ja, toch, toch door de kerstje de op de taart. Hé, hey, uh, slaap lekker zo meteen, zou ja, ik zeggen. Ja, ja. Ik uh, zeg tegen de luisteraar dat, uh, dat ik blij ben dat u geluisterd heeft en ook dat, uh, dat u gebeld heeft. Ik wens u veel plezier met Nora Romanesco en uh, maandag dus met Lex Bolmeijer in Quasaluna. Een goede nacht, een prettig weekend. Geniet nog één keer van het mooie weer, want daarna is het misschien wel voor een hele tijd voorbij. Nou, nogmaals uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week. Dag. En dan